Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De koopkracht stijgt dit jaar ondanks de gestegen energierekening. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. De afgelopen weken waren er twijfels over de koopkracht... omdat de energieprijzen meer stegen dan eerder werd aangenomen. De economie koelt wel af en de groeizak tikt jaar terug naar 1,5%. De afgelopen jaren was het meer dan 2%. In een wijk in Den Haag heeft de politie vanochtend 30 appartementen doorzocht. Volgens de politie wonen daar mensen, maar staan er in veel gevallen niemand ingeschreven op die adressen. Volgens de politie gaat het vaak om criminelen die uit het zicht van justitie willen blijven. De politie noemt dat spookbewoning. Bij de doorzoekingen zijn geld- en drugshonden ingezet. Er zijn drie mannen opgepakt. Een op de zes basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank leren. Dat zegt de PO-raad, die de financiën van schoolbesturen heeft bekeken. Het gaat om 170 schoolbesturen, die in totaal zo'n 185 miljoen euro... te veel op de bank hebben staan. De PO-raad wil met de scholen in gesprek en bespreken... waaraan dat geld toch kan worden uitgegeven. Aan de andere kant heeft bijna 1 op de 8 scholen te weinig geld in kas. Scholen hebben buffers nodig om bijvoorbeeld schade aan gebouwen te repareren... en andere tegenvallers op te vangen. Het weghalen van asbest is veel minder gevaarlijk voor de gezondheid dan nu wordt gedacht, zeggen Nederlandse wetenschappers na onderzoek. Een van de conclusies is dat witte pakken en andere vergaande beschermingsmaatregelen vaak niet nodig zijn bij het weghalen van asbest. Het onderzoek is gedaan op verzoek van de woningcorporaties. Die zijn door de strenge regels veel geld kwijt aan asbestsanering. Dan is weer nog. Eerst nog wat buien, verder opklaringen, veel wind en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt met regen en wind en dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam een half uur oponthoud... tussen Maarse en knooppunt Holendrecht. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... sta je een kwartier in de file tussen Hoofddorp en Schiphol. Dat komt ook door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rottenpolderplein... nog twintig minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En 10 minuten op op de N247 horen richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you.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 Er zit dan Geronimo en One Kiss hier bij ZFM Entertainment uh, for You. Op 6,9, 6.900, 4.5 op de kabel. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En ja, we gaan lekker verder met uh, Roy Donders. En waar ben je nou? En allemaal nog een hele goede middag... Jouw lach. Altijd was je bij me Die mooie tijd was zo apart Ga jij straks heel ver weg van mij Gedacht, dat het zo kon lopen ik niet van jou verwacht Dat jij alleen in zou verkopen Wat geweest is, is geweest Dat moet je zo laten Wat gebeurt ...tussen jou en mij. We wisten van elkaar... ...we waren overal voor. Altijd op een lijn... ...kende elkaar... ...door en door. Is het te veel gevraagd... ...om van jou te verlangen? Om nu niet langer meer... Wat geweest is, is de, weest, de weest. Dat moet je zo lang... Martin En wat geweest is, is geweest hier bij CFM Entertainment. Voor jullie tot de klokjes van 7 uur. En zo dadelijk gaan we lekker bellen met. Uh, ja, Pierre of Perry Zuidan. En uh, ja, over zijn, uh, zijn laatst uitgebrachte single. Uh, ja, toffe jongens eigenlijk. We gaan verder met Menzina. En uh, zij hebben het over Ik vind het best zo. Christmas. make me dood, dood Is dat een, ja, ik vind het best zo. Menzina. En, uh, ja, en zoals beloofd heb ik iemand aan de telefoon. En dat is uh, Peddy Zuidon. Patty? Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het met jou? Ja, goed. Eigenlijk wel. Wat dat betreft een beetje druk. In verband met het carnavalsweekend. Maar, ja, daar was uh, ja. ik al bang voor. <laughs> we, we slaan ons er goed heen. Dus, ja. uh, met, met een goede maaltijd tussendoor. Ja, nou ja. En, en, en toch je rust pakken op het moment dat nodig is. Ja, ja inderdaad. Hey, en uh, ja, uh, hoe gaat het met de single? Toffe jongens. Hè? Want, ja, ja. We, we kennen het, nu, het nummer natuurlijk. Hè? En, uh, ja, van heel, heel, heel lang terug. Ja, het is echt heel lang geleden. Ja, het komt ja. uit uh, 1888. Ja. Dus het is echt al een hele tijd geleden. Ja, en uh, hij wordt ontzettend goed ontvangen door het uh, door, door, door publiek, maar ook door de radio stond. Ja. En daardoor ja, merk je toch dat, dat dit wel leeft in het, in het land. Ja, ja, want ik ken dat nummer ken ik van Martin, Martin Snijders, geloof ik. Dat hij toen heette. Uh, uh. Nee, ja, de, de originele zanger was Kees Pruist. Ah, Oké, okay, ja, dat is uit, uit de tijd inderdaad van uh, Jaapje Valkhoff en zo. En de, uit die periode, net ervoor zeg maar... Ja, klopt, ja, ja. inderdaad. Het, uh, uh, dat, dat hij zeg maar echt bekend werd gemaakt was in 1927. Ja, ja dat, uh, dat is nog ver. Ja, ja, dat is nog ver voor mijn tijd zelfs. Ja, dat, ja. dat geloof ik graag. Ja. <laughs> ja, voor jou ook, denk ik. Ja, voor mij ook. Ja, ja, ik, uh, als ik kijk vanaf 1927 is het 50 jaar later dat ik werd geboren. Dus... Ja, ja, ja. ja, 50, uh, 60, 70. Uh. Nou, dan, ben je, dan, ben je nog, dan ben je nog wat jonger dan ik. Oké. Okay, ja. uh... <laughs> <laughs> no. Maar daar hebben we het niet verder over. We, gaan, we hebben het over jou, single. <laughs> ja, inderdaad. Hey, en, uh, nee. ja, uh, nou ja, hij loopt goed, neem ik aan. Hij wordt uh, goed ja, opgepakt. Ja, hij wordt, uh, wordt heel goed opgepakt. Uh, je merkt dat het in de zalen echt een feestje ermee is. Ja. Inderdaad, wat je net al zei, iedereen zingt het uh, lekker mee. Ja. En dat, ja, dat merk je dan toch gelijk in de zalen, dat, dat wordt gelijk feest en gel gezelligheid. Ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk is uh, een, een binnenkomer, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. Ja. Uh, dus, uh... Dus, maar ook op de radio, weet je, heel veel radiostations draaien hem lekker. En uh, hij wordt goed, goed opgepakt door alle stations. Ja, ja, ja. ja ik, ik kan me ook herinneren, uh, dit nummer werd ook uh, wel eens uh, gebruikt uh, ja, in voetbalstadions. Ja, inderdaad. Vroeger werd, werd hij daar ook nog wel eens voor gebruikt. Ja, ja, ja. ja en um, ja, het leuke is eigenlijk wel, uh, iedereen die kent hem alleen uit de, van de medley. Ja, inderdaad. Ja, ja uh, dat was zo'n hele medley met allemaal van die metingetjes. En uh, het, eigenlijk, het hele liedje Toffe Jongens bestond niet eens. Want het was alleen maar de, de twee regels. En dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Ja. En daarom komen wij overal. Ja, nou ja, dat stukje bestond en voor de rest bestond er niks. Dus wij hebben zelf hebben daar een liedje van gemaakt. Dus eigenlijk is het toch een nieuw liedje, maar dan in een nostalgisch ja. jasje. Ja, ja, ja, inderdaad. En, en ja, want jij zingt al een poosje? Ja, ik zing inmiddels al twintig jaar. Ja. ja, kijk, wat ik hier dan voor me heb, zijn dan uh, vier, uh, vier singles. En de eerste ja. die ik dan heb is uh, van 2016. En je hoeft me niet te zeggen... Ah, oké, okay. je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ja, ja, die was van 2016, maar er zit eigenlijk al een hele reeks voor. Ah, oké. Okay. Ja, zeg dus ik, ik, ik, ik, ik heb er natuurlijk maar uh, enkele tot mijn uh, beschikking. Ja. Uh, jij kunt niet altijd 16 zijn en zonder tot de zomer en overleven en liefde. Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad het album Overleven en Liefde. Ja. Uh, en, en ja, daar... Daar zaten dus zeg maar een paar singles bij die, die we hebben uitgebracht, waaronder, je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Ja. En, en, en ja, de nieuwe singles nu, jij kunt niet altijd 16 zijn en stoelen ze op de zomer, die gaan we zeg maar op het nieuwe album zetten. Wat Medio einde van het jaar gaat. Ah, Oké, okay, dus, dus einde van het jaar uh, kom je met een nieuwe album uit? Ja, daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig om de juiste liedjes bij elkaar te zoeken. Ja. Dus ja, dat is even spannend om uh, om weer een mooi compleet product te gaan maken. Ja, nou ja, uh, ja, wij, wij vinden het ook spannend. Ik bedoel, ja, wij wachten het af. We zijn altijd, uh, ja, toch wel weer op zoek naar uh, wat nieuws. Ja, zeker. Nou, wat dat betreft, uh, zodra die er uh, dadelijk ook is, dan, uh, dan zal zeker ook scorepromotions die mijn promotie verzorgde en uh, jullie weer op de hoogte ja. stellen en, ja. en jullie ook voorzien uh, van het album. Ja, nee, dat uh, gaat helemaal goed komen. Hartstikke goed. Ja, en uh, nou ja, we, we blijven je volgen en uh, ja, ik zou zeggen, graag een keer tot, hier, tot in de studio eigenlijk. Ja. Nou, dat lijkt me ook zeker leuk om een keertje bij jullie langs te komen, absoluut. Dus ja, en, is dat een mooie gelegenheid met het album. Uh, ja, nee, daar zat ik net aan te denken inderdaad, die was me net voor. <laughs> nee, hartstikke goed. Ja, nee, dat is prima, uh, Perry. Dan, uh, we houden nog contact, ik bedoel, daar hebben we nog over en... Uh, ja, dat komt allemaal goed via Dennis. Dus dat, uh... Prima. Hey, ik denk dat ik hem lekker ga draaien. Is goed. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En ik wens het luisteraars een hele fijne luistermiddag nog verder. Ja. En alvast een heel prettig weekend. Ja, jij ook een uh, heel goed weekend natuurlijk. Carnavals weekend. En uh, ja, dadelijk uh, lekker op naar de optreden. En uh, ja, nu eerst eventjes uh, aan de aan de maaltijd, hè? Ja, inderdaad. Die gaan we zo eerst even nuttigen en dan gaan we weer knallen vanavond in, in het land. Ja, is er nog een speciale locatie? Is het open of is het gesloten feest? Nee, het is vanavond een openbaar feest. Het is een carnavalsfeest in Rotterdam, de plaats waar ik ook vandaan kom. Ja. Dus uh, daar gaan we een gezellig carnavalsfeestje vieren en iedereen is te welkom uh, als, uh, als we dat leuk vinden. En dat is er waar? Dat is in de uh, Zuiden-Kroon heet dat. Het is een restaurant in Rotterdam. En dat is op Rotterdam-Zuid. Ah, oké. Okay. Nou, dat is, uh, voor de mensen is het uh, makkelijk te googelen, denk ik. Absoluut. Oké, okay, dat gaan we doen. Hey, Perry, Graag dankjewel gedaan. voor de tijd. Graag gedaan. En uh, ja, we horen elkaar. Dat is goed. Fijne hey, avond nog. Goed weekend. En veel goed succes in avond. Doei. Hey. Perry Zuidam en toffe jongens. En dan toffe jongens. Dat willen we weten Daarom komen wij Daarom komen wij En dat we de jongens zijn Dat willen we weten We gaan weer even stappen, even lekker uit de sleur. Ik ga met al mijn vrienden dan weer naar ons stamcafé. En iedereen die zingt daar net ons mee. En dat we toffe verjongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we toffe verjongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij. Hier gaan we lekker uit ons dak We drinken en we zingen We zijn op ons gemak De allerleukste meiden Ja, die zijn er dan ook bij En samen zingen wij dan zij aan zij En dat we toffe jongens zijn Dat willen we weten Daarom komen wij Daarom komen wij En dat we toffe jongens zijn Dat willen we weten Dan zingen we nog steeds allemaal. En dat we toch de jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we toch de jongen zijn, dat willen we weten. Zo, en dat was hier dan. Perry Zoodoon en toffe jongens. Oh, stop Perry. Ja, nee, ja. Ruzie, ruzie met de computer. Ja, en uh, we gaan lekker verder met, uh, met een, uh, ja, eigenlijk een plaatje op verzoek van, uh, van uh, ja, Albert-Jan Vos. En die wilde graag uh, ja, toch wel uh, de grens over richting Italië. Nou, ik heb er één gevonden. Die gaan we draaien. Een van Eros Ramazzotti. dat ik het hiermee, uh, ja, toch wel uh, voldaan heb aan uh, de verwachtingen. Ja, en uh, we gaan een lekker plaatje draaien. En uh, dat is uh, van de Racing Cars en They They Shoot. Should... Ja. Zoiets. Luister maar. Ik kan het eventjes niet lezen. Het is even iets te ver weg. Dat heb je als je ouder wordt. Whatever this time.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 uit mijn kop. Shalali, shalala, shalali, shalala. Ik sta er zelfs bij op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles schaal. Weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala. Zo gaat het toch het weer.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 Hoorde je zoveel hits op één radiostation? Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1: ZFM, Zandsport met entertainment for you. dan Alexander O'Neill en If You Were Here Tonight. En uh, ja, we gaan uh, iemand in de uitzending halen. En dat is, uh, ja, Bob. We gaan Bob Offenberg in de uitzending halen. Dag Bob, ben daar? Ja, daar zijn we dan. Daar zijn we dan, ja. Moet ik wel even mijn eigen schuif openhouden. <laughs> hey Bob, hoe is het? Ja, het gaat weer hartstikke goed. We hebben weer een, een nieuwe simpel uit, dus uh, dat gaat uh, uitstekend zijn. Ja, ja het, is, het is een leuk nummer. Uh, wat is het toch een schatje? Ja, dankjewel. Ja, is het is, is uh, in de privé sfeer of niet? Nee, nee, nee. Dat niet. Het is, oh, uh, het is, het is niet je vriendin. Ja, Nee, nee. Dat niet. Ik heb heel, heel veel liedjes over de gaan. Ja. Uh, maar dat zijn eigenlijk gewoon allemaal random liedjes. Uh, ja, meer een beetje bedoeld. ...voor uh, dat iedereen het voor zijn of haar schatje kan zingen bijvoorbeeld. Ja, ja dat is ook duidelijk te zien in de, in de videoclip natuurlijk. Het is een, ja. een, een leuke clip geworden inderdaad. Ja, zeker. We hebben ons ja. best weer gedaan om uh, een, een nieuw liedje te maken. Een leuk liedje dan ook. Uh, ja. En uiteraard uit, uit, weer een hele leuke clip erbij. Ja, dus uh, allemaal eventjes ook uh, een lekker naar YouTube en uh, ja, eventjes een, een duimpje geven. Hè? Ja, zeker weten. Oh, en uh, ja. Ja, als de mensen het nog niet hebben gezien, kijk er even eventjes na. Hij staat natuurlijk uh, op YouTube. Ja. En dan ben ik altijd benieuwd wat de mensen ervan vinden. Ja, tuurlijk. Eventjes een, een leuke reactie achterlaten. Dat is ja, altijd altijd, uh, altijd welkom natuurlijk. Ook. Ja. ja, inderdaad. Hey, en uh, ja, uh, hoe gaat het met de single? Ja, heel goed. Hij uh, gaat uh, ja, heel lekker eigenlijk. Hij is nu een klein maandje uit. Ja. En eigenlijk na een uh, kleine week uh, is hij al heel veel uh, keer beluisterd luisteren en uh, ik heb mijn reactie is heel goed. Ja. Hij wordt lekker over veel gedraaid en um, ja, ik ben er gewoon heel blij mee met wat hij nieuwe heeft bereikt. Dus dat uh, kan alleen maar beter gaan. Heb je het zelf geschreven of uh, is het geschreven nee, door je? ik heb het niet, ik heb het niet zelf geschreven. Ik heb een, uh, Frans Bouwer heeft iets voor mij geschreven. Frans Bouwer? Ja, van ja? Louwe en ik nu ongeveer de, de achtste single die Frans voor mij heeft geschreven. oké. En gecomponeerd door? Door Laurens van Wessel. Ah, oké. Okay. Ja, uh, het vaste team waar ik al zes, zeven jaar mee samenwerk. Ja. En eigenlijk alle liedjes worden ja, geproduceerd door Laurens. Ja, want je gaat dan uh, ja, toch eigenlijk wel weer een, een poosje mee, hè? Ja, inderdaad, ik ben al heel wat jaren actief in de, in de muziekwereld. Ja, dus, uh, en ja ik... als, als, als, als kleine jongen ben je opgekomen eigenlijk, hè? Ja, zo dus kan je wel een beetje zeggen, inderdaad. Ik ja. was uh, heel jong. Ja, dat klopt. Ik, uh, dat uh, ken ik me nog eigenlijk uh, ja, als de dag van gisteren herinneren. Ja, zou zoiets... ik het zo zeggen. Zoiets... <laughs> uh, lang niet van plan om te gaan stoppen, dus uh, rijd je maar voor. Nou ja, sowieso. Ja, nou ja, zeg ik, uh, he, dat zei ik net ook, uh, uh, ja... We zijn altijd uh, natuurlijk uh, nieuwsgierig naar uh, eh, wat, uh, wat er nog gaat komen. Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook uh, zeker waar. De nieuws is nu net een uh, klein maandje uit. En ik wil dit jaar nog uh, twee singles erbij uitbrengen plus deze nieuwe. Dus in totaal ja. drie. Ja, is, is er nog een idee voor een, een album? Of, uh? Nee, dat niet. Ik heb twee jaar geleden een, een album uitgebracht. Ja. En ik uh, ga het voorlopig eigenlijk meer een beetje de pijlen recht op uh, ja, losse liedjes, de singles, zeg maar. Ja, want dat was het. Uh, even kijken, hoor. Jij was de zomerliefde? Uh, mijn uh, trots? Wat was het? Mijn trots was het. Mijn ja. trots, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. En, uh, ja Sta je nog op, op grote podia's deze zomer? Uh, ja, er zijn natuurlijk veel dingen uh, in, de, in de planning. Ja. Er worden natuurlijk allemaal nieuwe dingen geregeld en gepland voor, uh, voor de zomer. Dus ik heb sowieso mijn optreden staan. En er komen altijd uh, ja, de hele grote dingen. Die hoor je altijd uh, wat, wat later, zeg maar. Ja, ja klopt. Nu ongeveer rond negen blijft. Het is nu maart, dus ze gaan ze nog een beetje plannen. Ja. En, en uh, de zomer is nog een maart, hier uh, vijf weg. Ja, goed. Uh, de meeste, meeste staan natuurlijk... Uh, eh, Om um, um, wat, wat uh, uh, ja, artiesten te promoten... staan ze natuurlijk altijd vooraan in de rij. Dus sommigen weten ja. wel uh, wat, uh, wat ze al... ...gaan doen, zeg maar. Ja, dat is ook zo precies. En er komen altijd wel leuke dingen aan. Alleen, dat ik zeg er wordt niet volop gepland door alles en iedereen, dus genoeg om naar uit te kijken. kunnen ze dat ook ergens volgen, Bob? Ja, tuurlijk. Op mijn website www.lovenberg.nl staat mijn agenda met optredens. En uiteraard, op mijn Facebook kunnen ze terecht, waar ik alle nieuwtjes heb, dat plaats ik daarop. Ah, oké. Nou, dat is mooi. En heb je ook nog uh, gewoon Facebook, uh, ben je daar gewoon uh, altijd op te bereiken? Of? Ja, nee, goed, ik begin met Facebook zelf. Uh, als mensen mij willen volgen, je zoek onder Bob Offender. En dan uh, komen ze mij vanzelf tegen en dan uh, lekker volgen, zou ik zeggen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ik weet, ik weet niet... Uh, wat, uh, welk label is dit? Het Platenlabel, bedoel je? Ja? Energy Music. Oké, okay, en dat, uh, daar kunnen ze ook terecht voor uh, boekingen en dergelijke? Uh, ja, maar kun je op mijn website terecht. En daar staat een telefoon en de lijn wie je dan kan bereiken voor boeken. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is allemaal duidelijk. Ja, dat ja, spreekt allemaal voor zich. Ah, oh, oké. Okay. Hé hey, Bob, ik denk dat ik hem uh, lekker ga draaien zo, uh, nog voor het nieuws van 6 uur. Is goed. En uh, dan wil ik jou bedanken in ieder geval voor je tijd. Heb je nog een optreden staan vanavond? Ik heb vanavond uh, twee PCT's staan. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik heb er zin in voor vanavond. Zo, is het eerst een hapje eten of niet? Ja, precies. We gaan heel lekker eten en dan nog even heel veel relaxen. Zo is het. En dan gaan we weer de hort op. Is goed. Hé, hey Bob. Ik ga dankjewel. je spreken. Is goed. Dankjewel, hè. Hey, jij bedankt voor de tijd en uh, een heel goed weekend en veel succes nog. Jij ook. Dankjewel. Oké, okay, Bob. Hoi, hoi. Doei. Hoi, hoi. Bob Hoffenberg en wat is het toch een schatje. En dat we een toffe jongen zijn, dat willen we weer. Eet. They Is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zo, dat is het laatste plaatje voor het nieuws van 6 uur. Van de Miami Sound Machine en Falling in Love. En ja, blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment for you.